Met het NOS De politie heeft bij Kuik een derde dode uit. Het is dus een van de opvarenden van de speedboot die gisteravond in aanvaring kwam met een vrachtschip. Er is nu nog één vermiste. Op de speedboot zaten zeven opvarenden. Drie van hen konden zich in veiligheid brengen. Eén dode werd gisteravond al geboren. De andere twee vandaag. De slachtoffers komen uit Genp, Afferden en Ottersum. In Capelle aan de IJssel is een man aangehouden die had gedreigd met een vuurwapen naar een winkelcentrum te gaan. De melding kwam om half twaalf de politie binnen. Daarop gingen direct agenten naar het betrokken winkelcentrum, de Koperwiek. Ze stelden zich op bij de ingangen. Korte tijd later kon een man van 54 in zijn huis in Capelle worden aangehouden. Hij was verward. Er is volgens nog geen vuurwapen gevonden. PvdA-senator Han Noten gaat aan de slag als verkenner bij de FNV Hij moet bekijken hoe het vertrouwen binnen de vakcentrale kan worden hersteld. In de discussie over het pensioenakkoord kwam voorzitter Jongerius hard in aanraking met de twee grootste FNV-bonden, Abfacabo en Bondgenoten. Ze bleven zich verzetten tegen het akkoord en eisten dat Jongerius vertrekt. Han Noten heeft zelf bij de FNV gewerkt. Hij zit sinds 2003 in de Eerste Kamer en is ook nog burgemeester van Dalfsen. De Partij van de Arbeid waarschuwt dat met de partij niet valt te praten over verdere bezuinigingen wanneer een pakket de maatregelen dat er nu ligt niets verandert. Financieel woordvoerder Plasterk zegt dat de 18 miljard die nu wordt bezuinigd op de verkeerde manier bij elkaar wordt gehaald. Mochten extra bezuinigingen van 5 miljard nodig zijn, dan moet de invoering van dat pakket eerst van tafel, zegt Plasterk. De Nationale Recherche heeft de prominente Hells Angel Harry S. en Donald G. aangehouden. Het openbaar ministerie wil nog niet zeggen waarvan de twee worden verdacht. Ze waren eerder dit jaar betrokken bij de afpersing van een drugscrimineel. Het weer dan nog op de meeste plaatsen bewolkt en af en toe regen of motregen. Temperatuur tussen 17 graden op de wadden en een graad of 20 in het zuidoosten. Morgen verandert te weinig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Me free, don't be so shy, Play with me My daddy boy, can't you see You are the one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 Good Lord, I'll be your shoulder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 Your own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 me kind, sweet destiny, carried me through desperation, to the one that was waiting for me. Happened to me. Afferra questo istante stringi più che può, più che può. Non lasciare mai la presa, c'è tutta l'emozione.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 See?